1 uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. Noord-Korea stopt voorlopig met rakettesten en kernproeven. Dat meldt het Noord-Koreaanse staatspersbureau. Het regime van Kim Jong-un sluit ook een nucleaire testlocatie. Tot nu toe trok Kim zich nauwelijks iets aan van sancties... die het land zouden moeten dwingen om te stoppen met het wapenprogramma. Maar de afgelopen dagen lijkt er sprake van enige toenadering...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 En wat de gevolgen van de uitspraak verder nog zijn, is nog niet duidelijk. Het weer, vannacht helder, met minima tussen 7 graden in het noordoosten en 13 in het zuiden. Overdag volop zon bij 17 tot 24 graden. Morgen wordt het plaatselijk 25 graden, maar dan is er wel kans op buien. En na het weekend wordt het wisselvallig en koel met maxima rond een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO meer slapen met Elvi Tromp Welkom terug bij Nooit meer slapen en tegenover mij zit nog steeds Michiel Korthals. En in zijn nieuwe boek Goed Eten draait het om de vraag... welke rol consumenten, overheden en marktpartijen kunnen spelen... in de productie van smaakvoller en ethisch verantwoord voedsel. En voor het nieuws hebben we het onder meer gehad over nou ja, voedselethiek. Wat is het eigenlijk? Uh, hoe de voedselfilosofie zich heeft ontwikkeld... over de jaren heen en de laatste decennia daar veel meer uh, over wordt geschreven. Je zei dat... Welk jaar was het van Italië? 1972. Ja, ja, het is van het, uh, het grens aan de groei. Bedoel je dat ja, grenzen aan wordt, de, ja. de groei rapport. Ja. Um, had een grote invloed op jou als filosofiestudent. Ja. En maakte jou uh, bewust voor het milieu. Hoe jij van de stadsmens, stadsjongen uit Amsterdam, een natuurmens werd. En uh, daar het boek uh, Goed Eten over schreef. Um, en ook het belang van het lichaam. Niet alleen de geest, maar ook nou ja, de zetel van de geest. Ja. Het lichaam en hoe je dat voedt en hoe je dat goed moet doen. Um, je hamert in het boek heel erg, uh, of benadrukt steeds... op uh, het belang dat wij dichter bij ons eten komen. Niet alleen die plastic bakjes in de supermarkt. Niet alleen de afhaalmaaltijden. Maar dat we dichter bij het productieproces een kortere keten gaan. Um, en het liefst zelf nou ja, gaan, gaan vroeten in die aarde. Ja, ja ik vind uh, daarmee bezig zijn. Dus zowel koken als... <kliek> Aan die voorafgaande processen voordat je dus ko uh, kan koken, maar heb je dus ingrediënten nodig, dus dat je daarmee bezighoudt. Dat noem ik dus vaardigheden. En um, laten we zeggen, er zijn verschillende redenen om, om dat belangrijk te vinden. Maar een van de redenen is een reden van um, dat je zelf als mens in de wereld staat, in een, in een natuurlijke wereld staat, zelf ook een, een natuurlijk organisme bent. En dus ook onderhevig bent aan processen van ziekte, van dood... van uh, goed lichaam, uh, gezondheid en dat soort zaken. Gevoel van gezondheid. En dat... Um betekent ook dat dus die band met de natuur, die is er altijd. Je kunt hem wel logen, je kunt wel zeggen van... ik uh, heb een onsterfelijke geest en dat lichaam doet niet toe. Dat is, dat is niet zo natuurlijk. Uh, dat lichaam komt telkens weer terug, het moet onderhouden worden. en uh, uh, Liefst ook op een positieve manier behandeld worden. En als je dus in de natuur werkt, dat kan natuurlijk gewoon wandelen zijn... maar dat kan ook wat actiever zijn, dan merk je dat ook andere organismen dezelfde problemen hebben als jij. Neem bijvoorbeeld een, een, een plant, die kan door een bepaalde ziekte zwak worden, te weinig water. En die kan je, als je die weer goed, goed behandelt, wat meer zorg geeft, kan die weer groeien. Nou, dit zijn allemaal zorgprocessen. Is dit nou een voorbeeld van biofilia? Ja, ja, ja. ja kun je ja. me even uitleggen wat biofilia nou, het is, is? Dat een, is eigenlijk een, een Grieks woord. Ja. En filia betekent liefde voor, en bio is leven. Dus het liefde voor het leven. En die liefde voor het leven, dat is uh, dat komt van Wilson, een heel bekende onderzoeker van dieren, van sorry, mieren. Uh, dat zijn natuurlijk ook dieren, maar goed. Uh, maar die heeft de vergaande uh, consequenties uh, proberen te verbinden aan het feit dat mensen ook een dier zijn. En uit het DNA-onderzoek blijkt natuurlijk dat het verschil tussen mensen en dieren heel gering is. Hè. We verschillen qua DNA heel weinig van andere dieren. We hebben toevallig ons gespecialiseerd op interveneren in de wereld en dingen bouwen en taal in de zin van gesproken taal, woorden. Andere dieren hebben zich gespecialiseerd op, bijvoorbeeld neem honden, op geur. Ja, die kunnen honderdmaal uh, beter ruiken dan. Uh. En weer andere beesten hebben zich gespecialiseerd op uh, bijvoorbeeld in, de, in het donker zien. Zoals vogels, bepaalde roofvogels, et cetera. Dus de, wij zijn wat dat betreft. Uh, een van de vele, vele diersoorten die ze op een bepaalde manier gespecialiseerd hebben. Maar we zijn niet uh, wezenlijk verschillend. En we kunnen dus juist door ons veel meer met dieren bezig te houden. ook en met de natuur, met planten. kunnen we ook veel meer van onszelf leren. Wat we eigenlijk zijn, wat onze mogelijkheden zijn zijn, hoe we omgaan met onze kwetsbaarheden, want dat, hè, dat is dus het verhaal ook van ja, hoe dieren en planten omgaan met hun kwetsbaarheden. Dat soort dingen. Wat is, wat is een kwetsbaarheid die jij hebt geleerd uit je eigen moestuin? Um, nou, in feite toch wel... Die, dat is natuurlijk niet, dat is niet altijd. De, de, kijk, de leerprocessen die, die ik maak, die zijn natuurlijk heel specifiek voor de context en voor mijn eigen achtergrond. Hè? Dus een van de dingen die je, natuurlijk, die je hier in, in Nederland heel snel leert, is dat meeleven met de seizoenen. Zoals nu weer, de lente. We hebben natuurlijk nu de afgelopen dagen waanzinnig goede, mooie, warme dagen gehad. En je ziet alles opbloeien. En dat heeft ook een heel goed. Ja, dat, dat heeft wel een soort effect op iedereen. die in dat proces zit van uh, die, die, uh, die lente die nu opkomt. Je ziet heel veel. Dus in mijn buurt, waar ik dan woon, heel veel uh, bloesem en zo. Allemaal kleurrijke dingen. Nieuwe blaadjes, die, die vernieuwing, dat is dan één ding bijvoorbeeld. Maar ze zijn er natuurlijk nog wel meer. Toch klinkt het ook een beetje, en dat, ik wil je niet beledigen, maar toch als een luxe gepensioneerde hobby. Hoe, hoe moet een modern stadsgezin dit toepassen? Je zegt meer gaan wandelen, meer naar buiten, meer uh, de natuur in. Ja, kijk, dit. Enige ding wat ik dus nu zeg, dat is één aspect. Yeah. Er is een ander, er zijn natuurlijk heel veel andere dingen waarom het zinnig is om in de natuur te wonen, in de natuur te wandelen en daarmee mm. bezig te zijn. Eén daarvan is natuurlijk wat veel, heel bekend is rust. Dus van je stress loskomen. Er geconfronteerd worden met iets anders dan alleen maar kantoormeubelen waar je anders zou zitten. Als we het hebben over iemand die op het kantoor werkt, et cetera. Dan hè, dat soort zaken, dat is natuurlijk één ding. Um, en um, een andere kwestie is... dat, dat is eigenlijk wel redelijk bewezen in allerlei onderzoek... alleen al als je wat groen hebt op je kantoor, uh, in je kantoorlokaal... Uh, dat maak je al ja, een, een, een mens wat zich beter in zijn vel voelt... En bijvoorbeeld bij ziekenhuizen is dat buitengewoon belangrijk. He, ziekenhuizen hebben, mochten nooit tot voor kort uh, planten in de kamers hebben. En, uh, en, en dus, zeg maar, plantaardig materiaal in de kamers hebben, want dat was niet hygiënisch genoeg. Maar wat gebeurt nu in toenemende mate? Want dat betekent dat bijvoorbeeld mensen twee dagen, drie dagen eerder uit het ziekenhuis worden ontslagen. Dus het heeft allerlei, laten we zeggen, utilistische uh, voordelen om veel meer met groen bezig te zijn. Je wordt er rustiger van. Uh, in moestuinen werken is vaak ook een sociaal proces. Dat betekent namelijk dat je van anderen, met anderen overlegt... van wat zal ik hier planten. Wat... En Bij moestuinen is ook het probleem dat je vaak... van één bepaald product heel veel plotsing hebt. dus is heel veel snijbiet, kan je niet allemaal in één keer opeten. Dus dat moet je delen. En Zo krijg je ook een sociaal proces van uitruil en zo, dat soort zaken. Dus de sociale integratie bij samenwerken... om je eten te verzorgen, is een heel belangrijk voordeel daarvan. Dus wat ik eerder zei is maar één kant. Er zijn nog veel andere kanten. Ja, op. die sociale component dat samen eten is ja. ook heel belangrijk. Daar pleit je ook voor. Ja, ja dat is echt... Uh, komt, uh, bonden, ja, er, is, er is één filosoof die dat heel sterk benadrukt. Immanuel Kant. Kant wordt vaak als een hele strenge filosoof gezien. Hij is de vader. echt de, de, de, ja, Bij hem is de oorsprong van de mensenrechten, plichten en rechten... ten opzichte van andere mensen. Maar hij heeft wel gezegd, heel duidelijk, dat die informele banden die je als mens moet hebben... om überhaupt met elkaar goed te kunnen leven en te kunnen converseren... dat daar de maaltijd een van de meest belangrijke dingen is. Dus het samen genieten van goed eten en ook drinken. Hij heeft het ook over van een glaasje wijn erbij. Is gewoon hartstikke goed. Maak de tongen los, maak je wat makkelijker. Dat zijn dingen die je eigenlijk ertoe bijdragen... dat het gesprek op gang komt, dat je elkaar ja als je niet te veel drinkt in ieder geval laat uitspreken en ook luistert naar elkaar gewoon dat soort zaken en hij heeft daar eigenlijk wel hij heeft er vrij veel over geschreven je pleit ook voor een, uh, een kortere productieketen voor peri tuinieren. Dat ja. zou uh, een oplossing kunnen zijn voor die moderne stadsmensen. Ja. Kun je me uitleggen wat dat is? Ja, peri betekent uh, dat je uh, zoveel mogelijk voedselproductie hebt... in de stad of in de omstreken van de stad. Ja. En dat betekent dus stadslandbouw of boeren die direct om de stad wonen... heel erg direct betrekt in, uh, in, het, uh, in, de, in de toevoer. Dat die dus uh, uh, afzetmogelijkheden uh, hebben in de stad. En niet op de wereldmarkt, niet heel ver weg hun Producten ergens laten uh, verwerken, maar inderdaad in de stad dat laten doen. Dat is ja, op dit moment vindt dat door allerlei nieuwe bewegingen vindt dat plaats, uh -huh. maar het is nog een heel klein onderdeeltje. Het komt nog heel vaak voor, ook uh, rond Amsterdam bijvoorbeeld of rond Hilversum, dat de boeren die daar zitten, dat al hun producten worden op de wereldmarkt verhandeld. Bij zo'n spreken, en dat is dus uh, ja, dat gaat dan krijg je lange ketens. Want dan zitten er allemaal tussenschakels uh, in... die bijvoorbeeld jouw graan uh, vervoeren naar een of andere molen... of in, uh, ja, een, een machinale molen. Dan een ander verwerkingsproces, een koekfabriek in Polen. En, en zo gaan we door. Hè, dus over de hele wereld wordt dat soort uh, onderdelen dan verder verwerkt... en ergens weer bij elkaar gezet. Nou ja, als jouw ideale, idea ja, ideale wereldbeeld waarheid zou worden... Uh, ja. Nederland is een enorm exportland... Ja. dan zou dat wel echt... Uh, nou ja, onze. onze nou die keten heel erg in problemen brengen. Ja. ja, het is zeker een. Het einde daarvan betekenen. Uh, het gaat zeker heel erg in tegen op dit moment wat we aan het doen zijn. Ja, ik ben niet de enige die zegt dat wat nu, hoe nu de landbouw in Nederland georganiseerd is, dat het tot een enorme crisis leidt. De crisis is eigenlijk in de eerste plaats het milieu. Dat, dat, dat, want dat weten we nu al. Te veel stikstof. We hebben. Uh, Ten opzichte van 50 jaar geleden hebben we nog maar 25% van de insecten en de zoogdieren en de planten. Dus er is een enorme uh, teruggang in biodiversiteit. Dat is eigenlijk het eerste probleem. Het tweede probleem is op de oppervlakte waterverontreiniging. Maar dat zijn allemaal problemen die we nu al weten. Het probleem wat we, laten we zeggen, wat deze sector, die dus die intensieve sector die voor de wereldmarkt produceert, over 10 twintig jaar krijgt, is dat elders, en met name in China, in India... veel goedkoper geproduceerd zal gaan worden. Dus die, die uh, veel goedkoper dan wij het nu kunnen doen. En dat is dus nu al duidelijk dat we onszelf uit de markt prijzen. Dus de, de boeren zullen op een, uh, op een zachte manier of op een harde manier... Uh, hun hele productieproces moeten veranderen. En het kan niet meer gaan om kwantiteit, want dat is wat nu gebeurt. Puur kwantiteit, puur volume. Maar ze zullen veel meer richting kwantiteit, eh, kwaliteit, kwaliteit moeten. moeten. Ja, kwaliteit. En dus ook gericht op de regio. Ja, zeg maar zo... Zoiets als Nederland, en natuurlijk, een stuk Engeland, een stuk Duitsland uh, zit dan ook bij. Je kunt dat wat zo rond een cirkel van, laten we zeggen, Utrecht, zo'n 100, 150 kilometer. Maar dat druist eigenlijk regelrecht in op het idee van dat de wereldbevolking groeit en dat we meer voedsel moeten gaan produceren. Ja, maar kijk, weet je, ik vind het idee dat Nederland uh, voedsel zou moeten produceren voor landen elders een totaal fout idee. Het punt is. Um, uh, het, het beste is dat ieder land zoveel mogelijk zorgt... voor de eigen basisbehoeften. En natuurlijk, er zijn landen waar... laten we even bijvoorbeeld Groenland of zo, waar weinig groeit, oké. Okay. Dus daar, kan je, daar moet natuurlijk op een andere manier aan gedaan worden. Maar ik ben dus heel erg voor voedselsoevereiniteit van landen. Dus zoveel mogelijk zelf produceren... een goede boerenstand hebben... en op basis daarvan welvaart creëren. En het punt is dat als je... Er zijn inderdaad, bijvoorbeeld de Amerikaanse overheid zegt... Uh, de Amerikaanse overheid zegt... Uh, jullie in Afrika hoeven niet je eigen voedsel te produceren. Dat doen wij wel. Dus uh, importeer maar gewoon alle producten die wij leveren. Ja, dan krijg je dus een afhankelijkheidsverhouding... op iets heel essentieels, namelijk voeding. Die, die ook als, het, uh, als wat er in Afrika gebeurt... wat tegen de belangen ingaat van Amerika... Uh, kunnen mensen niet meer zeggen, wij willen dat niet... Integendeel, ze zijn afhankelijk van Amerikaans voedsel, dus ze kunnen niet meer nee zeggen. Dus je verliest je afhankelijkheid, je onafhankelijkheid, als je die handelsbetrekkingen zo laat zijn dat het ene land voedsel produceert en het andere land auto's of het andere land, noem maar wat. En kun je dat ook zeggen van de consument tegenover de grote voedselproducenten? Ja, dat vind ik eigenlijk zo langzaam, want wel, ja. Dat wij We onze weten. soevereiniteit kwijt zijn als ja, consument. Ja, zeker. Wij zijn onze, onze vaardigheden kwijtgeraakt, in veel gevallen. De uh, Producenten proberen steeds meer kant-en-klaar maaltijden te maken. Het is een beetje aan het veranderen. Hè? Het is altijd niet zo, maar veel producenten gaan ervan uit... de consument hoeft niet meer te koken. Ja. Een paar jaar geleden was er ook nog het idee... een moderne woning hoeft geen keuken meer te hebben. Het enige wat je nodig hebt, is een magnetron. En dan, dan word je dus, krijg je ook die vaardigheden niet meer... kan je dus niet meer beoordelen wat, wat is nou eigenlijk... Uh, wat zijn de ingrediënten? Zit er ingrediënten in die ik lekker vind? Je kunt, je smaak, ja, je, je legt alles uit handen. Ja. Kun je me uitleggen wat handsmaak is? Dat is een term van uh, Michael Pollan. Ja. Michael, Michael Pollan. Ja. Nou, dat Pollen. is een heel goede schrijver... die allemaal mooie, meer praktische dingen ook schrijft... over verschillende types van boerderijen en zo. Maar het betekent dus dat je... als je routine opbouwt bij het koken... dat je op een gegeven moment in je handen hebt... Uh, bijvoorbeeld uh, het, bij het kloppen van slagroom. Nu is die slagroom goed. Dat je dat voelt als het ware. Nu is die, vlak, die slagroom goed dik. Maar ook dat je in je handen hebt op een gegeven moment... dat je voelt, oké, okay, ik heb nu vijf gram. Uh, nou ja, laten we zeggen, wat, wat heb je vijf uh, gram zout of zo heb ik nu. Of ik heb in mijn handen nu vijf uh, gram kaneelpoeder of zo. Wat ik nodig heb. Voor. Dus dan hoef je niet allemaal dat apart af te wegen. Maar je hebt gewoon je routine zo opgebouwd dat je handen zelf te teweegschade zijn gewoon. Maar waarom moet iedereen dat kunnen? Ik bedoel, ik kan ook gewoon drie talen leren in plaats van koken of lekker naar dansles gaan. Ik kan heel goed salsa dansen. Waarom, waarom ja. moet we allemaal een kok zijn? Waarom moet ik handsmaak hebben? Nou, ik zeg niet dat je per se handsmaak moet hebben. Ik zeg alleen dat krijg je vanzelf als je dat veel doet. Hè. Dat is de routine die ja. je opbouwt nee nou, Je pleit ervoor dat het, dat het zo Zelfvertrouwen geeft. Dat ook, ja. ja. Ja, als je zelf kookt. Dan... Maar goed, salsa dan, ze geeft me ook zelfvertrouwen. Ja, maar dit is toch in, het zit toch innerlijker. Hè? Voeding is iets wat je lichaam voedt. En als je zelf de dingen uitkiest die jij zelf ook. waar je de grootste voorkeur aan hebt. Aan hebt dus de ingrediënten en de, de onderdelen voor een maaltijd. dan ja, jou, ja, is jouw is jou zelfbewustzijn groter. Is je, je autonomie groter. Als je dat altijd door anderen laat doen. Ik denk ook dat je dan ook niet meer kan beoordelen. Wat die, tenslotte, wat die anderen dan aanbiedt. Dat je dus. je, je, je verliest. Um, Want je, je kunt dus ook niet meer controleren natuurlijk. Hè, wat die anderen dan aanbiedt. Je, je weet Bijvoorbeeld. we zitten nu heel erg met. Bijvoorbeeld te veel zout, te veel suiker, te veel vet. Als er te veel zout en. Um, suiker in voedsel zit. en het wordt langzamerhand steeds opgevoerd, merk je het niet. Maar het is wel slecht voor je. Heb je dat dus uit handen gegeven? Hoeveel zout en. Uh, dus de productie van voeding met zout en vet en, en suiker. Dan kan je dat zelf dus niet meer proeven. Ben je dus ja, afhankelijk van de goede bedoelingen van de, van de producenten? Is dat ook iets wat jij zelf hebt moeten leren, hebt moeten leren proeven? Of moeten leren Ja, ik ja, denk vroeger, dat proeven is... iets is wat je. Ook zo'n vaardigheid wat je kunt leren. Door steeds heel verschillende facetten van de, van de ingrediënten uh, uh, tot je te nemen. En het aanbod in veel gevallen in Nederland is... daar is smaakvervlakking aan de gang in de producten. Dus bijvoorbeeld als je naar wortels kijkt... wortels uh, 30 jaar geleden uh, hadden veel meer vitamine en mineralen dan nu. Dat is een ontstellend verschil. Dus is in, het, in, het, in de objecten alleen al, in de dingen die we eten... is ook veel smaakvervlakking. Maar dat betekent ook bij jezelf is smaakvervlakking aan de gang. Want jij kunt niet goed meer proeven. Nee, Wat ik zou niet weten is. hoe de wortels van 30 jaar geleden... Nee, dat, dat kan je natuurlijk sowieso proefen. niet weten. Maar jij kan nou niet meer proeven. Het verschil tussen een wortel in Limburg, in hmm. de grond daar. En ik zou het voor koude grond. En een wortel bijvoorbeeld uit mijn moestuin. Dat verschil kan je waarschijnlijk niet meer proeven. Omdat je dat niet voldoende ontwikkeld hebt. Maar er is een verschil. Dat kan eigenlijk niet anders. Want... De grond is overal anders, het klimaat is overal anders, de, uh, het management van de boer is overal anders. Je pleit ook voor um, meer dieren in de stadsomgeving? Ja. Yeah. Ja, eigenlijk vanuit hetzelfde wat ik eerder zei: dat wij zijn dieren en dieren kunnen zoveel betekenis geven aan ons leven. Hey, je ziet ze op een bepaalde manier met elkaar spelen, je ziet ze op elkaar, uh, ook met mensen op een bepaalde manier met elkaar spelen. Uh, je ziet het op een bepaalde manier lijden dus. Hè? Bijvoorbeeld als ze hun poot gebroken hebben. Uh, ik heb nu een uh, oude kat. En in feite is die een soort voorbeeld voor mij... van hoe je veroudering beleeft. Een bijna model. Uh, een kat is, is een beest wat uh, uh, in stilte leidt. He, dus niet, niet vreselijk gaat janken en, en, en roepen en gillen en brullen. Niet zich als slachtoffer gaat dragen. Maar zich over het algemeen dan in een hoekje ergens gaat liggen en probeert te slapen. Ogen probeert dicht te doen. En als ze loopt, ja, dan zie je dat kraak in de zin van die pootjes. Ja, het schommelt een beetje, het gaat langzamer. Het is ook een beetje... Ja, nou, dus zo kunnen we dieren op, ons op hele veel, heel veel manieren helpen... om onze eigen levensproblemen ook aan te pakken. Niet alleen in de negatieve zin, maar ook dus in het spelen... met elkaar en met ons, dat soort zaken. En in het luieren. Dat, je in het luieren, dat ja. leert het Genieten van de zon, weet ik veel. Ja. <laughs> je, bent, uh, je, je werkt ook voor stichting uh, Free, uh, Foundation for the Restoration of European Ecosystems. En ze beheren onder andere 1500 Hooglanders, Koningspaarden, Wizenten en Rode Geuzen. Ja. Staan die ook bij de Oostvaardersplassen? Nee, die, niet onze beesten staan daar. Nee, want dat zijn echt uh, in de Oostvaardersplassen staan echt wilde beesten. Daar is geen zorgplicht voor. Nee, want hoe kijk je dan uh, tegen die kwestie aan? Uh, nou, ja, um, dit is wel, dat gaat niet meteen over eten, hè? Nee, nee. En ook nee. niet over landbouw. Nou, de um, dieren moeten eten. Wat? Dierenwelzijn, dieren Ja, eten. dierenwelzijn. Ja. Nou, weet je wat het is? Um, uh, ik vind Daar natuurlijk... staan ook hooglanders, toch? Nee, nee. Dus het is een koningspaarden, hekelende, hekelende, oh oké. Okay. Wel, ja, wel Koningspaarden. Ja, wel ja. Koningspaarden, ja. Nee, ik denk het, het centrale probleem is. Uh, of het centrale punt wat daarmee gemaakt wel, uh, werd. met die oostvaardersplassen was. Uh, behandel natuur als op een andere manier dan een park. Uh, laat natuur in een bepaald. toch redelijk groot gebied, 5000 hectare. Laat daar eens kijken wat er gaat gebeuren. met die beesten en ook met de planten en met de vogels. Vogels was een heel belangrijk punt, dat het de vogelrijkdom zou bevorderen. Um, het hele idee van dat het afgeperkt is en dat dat niet natuurlijk is, is volkomen onzin. Want ook in de vrije natuur, dus in, in, uh, in de VS of in uh, Afrika, waar je grote natuurgebieden hebt, daar, daar zijn ook ravijnen, daar zijn rivieren die stukken natuur afschermen. Dus ik, vond dat, ik vind dat nog steeds een, een ideaal vorm van experimenteren. En daar staat dus niet het individuele dier voor op, maar het ecosysteem. En dat het individuele dier soms. Doodgaat, omdat het ecosysteem dat op een bepaalde manier zo regelt. dat hoort dan bij het ecosysteem. Dus ik vind eigenlijk. Ik vond dat dus. Ik vind dat nog steeds een. Uh, een prachtig experiment. Het dus op een bepaalde manier. is het ook gelukt. omdat die vogelrijkdom is er. Er zijn gewoon enorm veel soorten vogels bijgekomen. En. het wordt dus nu. ja, het is de vraag wat er nu gaat gebeuren. Ik geloof dat vandaag of morgen. komt er een nieuw rapport uit. En de, de protesten tegen die. Uh, die beesten die dus. Uh, Honger hebben, enerzijds, en afgeschoten worden, anderzijds. Ik vind dat vaak een beetje, ja, dat is door massamedia, wordt het heel erg verergerd. En er zijn natuurlijk ook allerlei BN'ers met uh, dalende populariteitsquota... die daar nu naartoe gaan, zoals die Meneer Chakra, en weet ik, ik wel, nog niet. Oh, meer. Oh, loopt die daar? Is hij een beetje een beetje god. beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje Nee, je moet natuurlijk zoeken naar plekken waar die beesten het zelf ook goed hebben en waar wij dus ook een soort interactie met die beesten kunnen hebben. Hè? Maar ik heb dus in dat boek, heb ik dus die plaatjes van de beesten op het schiereiland uh, Schier Rosenburg, hoe heet het dan, in Rotterdam. Tussen die enorme uh, installaties van schepen en, uh, en uh, hoe heet het, uh, kranen en weet ik wat allemaal nog niet meer. Ja, die lopen daar rustig te grazen. En dat is ook voor veel mensen die daar werken... is dat eh, als die dan even... zeg maar tijdens de pauzes daar doorheen lopen... is een enorme vorm van rust. En ja, het geeft hen gewoon weer een veel beter gevoel... Eh, dat dat ook mogelijk is. Maar zijn die beesten dan niet een beetje ontheemd daar... in zo'n industriële omgeving? Nee, dat denk ik niet. Nee, voor zover ik dat kan zien... niet. Het is ook, ook een heel bekend punt... Hè, dat bijvoorbeeld buizers in grote getalen tussen bij Pernis... en die oliedingen olie allemaal rondvliegen. Omdat daar veel eh, muizen en zo weer... op de grond zitten. Dus die beesten passen zich eigenlijk vrij snel aan, aan die technologie, beter meer dan, dan wij. Kijk, ik ben niet eh, techniek vijandig. Ik vind wel dat de techniek fout gaat soms, met name bij de landbouw, dat er veel te veel op de chemie ingezoomd wordt wat de technologie betreft, dat er op een andere manier ingezoomd moet worden, andere technologieën ontwikkeld moet worden. Maar ik vind dus dat technologie op zichzelf, eh, als het maar aangepast is aan je doeleinden, een goed iets is. En genverandering, genverbetering? Ik bedoel, we kunnen ik die wortels kunnen we weer extra smaak geven, als we een beetje gaan? Ja, dat is de vraag. Dat is de belofte. Ja. Dat is er dus nog niet. Dus ik heb wel mijn twijfels. Kijk, ik vind gentechnologie zelf. Dus het, het omgaan met uh, genen, eiwitten en wat ik wat allemaal meer enzymen, Dat vind ik een mooie wetenschappelijke opgave. Maar het is toys for boys. Dus wat het maatschappelijk betekent hoe de input is als je dat inderdaad op grote schaal gaat produceren... vind ik nog steeds eigenlijk te onzeker. Dus ik vind dat daar ook strengere wetgeving op is. En in Europa hebben we dat ook, dus dat lijkt me goed. Komt er komt nog een ander probleem bij, wat misschien nog wel doorslaggevender is. Dat um, gentechnologie en de producten die daarmee gemaakt worden... Uh, die zitten onder eigendomsrechten. Uh, en dan moet je dus, als je gebruik wil maken van het zaad... van die veranderde wortels, genetisch gemodificeerd... moet je veel meer betalen dan zaad van normale wortels. En dan krijg je... Dus die eigendomsverhoudingen bepalen eigenlijk... Uh, en dat zijn, dat, ja, die bepalen dus waar het grote geld heen gaat. En nu zijn dat dus die drie grote bedrijven die ik net al noemde. Monsanto, Bayer, uh, Dow Chemical en nog een paar. DuPont, geloof ik, is er ook nog zo eentje. Bayern. Ja, die noemde ik oh, al. Ja. maar Maya, Maya ja. en Monsanto zijn er ja. ook nu zo langs, want gefuseerd bij elkaar. Dus het zijn er nog maar drie. Die dus dan wereldwijd die handel in ge uh, genetisch gemodificeerde organismen in handen hebben. En daarmee boeren. Dus een ongelooflijk hoge prijs uh, vragen. Hm. En wat doe je voor Stichting Oude Landgewassen in Laren? Ja, in Laren zijn uh, een aantal, uh, een stuk of 13, 14 akkers... die oorspronkelijk gemeenschappelijk bezit waren... Uh, oh. met opheffing daarvan voor een gedeelte naar de overheid gingen voor een gedeelte naar privé-eigenaren en uh, wij beheren daar uh, voor niets het land het heeft een landbouwbestemming het zit in het dorp verspreid um, en wij uh, doen daar uh, akkerbouw op, dat we zeggen graan en aardappelen en uh, uh, uh, ja, alles wat, wat eigenlijk vroeger ook op die gebieden uh, beheerd werd of verbouwd werd. En daar wordt ook... Uh, door de plaatselijke molen wordt het product verwerkt. Dus het graan wordt gemaald door de plaatselijke molen. En de plaatselijke bouwerij maakt daar een bier van. De plaatselijke bakker maakt er brood van. Dus dat zijn, ja, dat, is een, dat zijn echt korte ketens. En je weet ook dus... Uh, dat, dat brood komt van het graan... wat, laten we zeggen... twee straten verder uh, verbouwd werd. Dus dat zit heel dicht bij elkaar. En de controle daarop zit bij uh, eigenlijk... Iedereen in de straat kan gewoon zien hoe dat spul verbouwd wordt. Is dat een voorbeeld van jouw gedroomde toekomst? Ja, eigenlijk wel. Ja. ja. ja het is natuurlijk onmogelijk hè, om nu overal dit soort uh, akkertjes in, in een stad te hebben. Akkerbouw is echt heel moeilijk om dat met korte ketens te doen. Veel makkelijker is het met groente en fruit. Want dat kan dus in kleine, op kleine, kleine plotjes... Uh, dan kan je ook het onkruid veel makkelijker beheersen. Uh, onkruid beheersen bij graan is heel moeilijk... omdat het graan zo dicht op elkaar zit. Hè? Als je er doorheen loopt, maak je het kapot. Hm. Dus daar hebben we ook andere, wij doen ook andere dingen. We hebben bijvoorbeeld een graansoort uitgekozen... die hoog, hoogstammig is, snel omhoog groeit. En als hij hoog groeit, betekent het dat het onkruid weinig zonlicht, is, dus zonlicht krijgt. Dus het onkruid heeft weinig kans om op te komen. We hebben dat graan, dat is een oude, oude soort graan. Nieuwe soorten hebben juist een veel kleinere stam, omdat veredeling betekent zoveel mogelijk inzoomen, zoveel mogelijk uh, concentreren en vergroten. De vrucht, dus de aarde, en niet de stam, want die geldt als. Onnodig. Maar dan zit je dus precies met het probleem... dat je dan veel onkwijt krijgt en dus moet spuiten. Ja. Het is een kritisch boek. Jij bent ook kritisch. Dat heb je ja. de afgelopen uur al kunnen horen. Uh, de, veel misstanden kaartje aan. Maar het is ook een hoopvol boek, een hoopvol ja. verhaal. De toekomst van het eten zie je toch best rooskleurig in. Ja, klopt. Er gebeurt waanzinnig veel. Uh, hele nieuwe initiatieven waar ik nooit aan gedacht had dat het allemaal kan. Uh, op, op het gebied van gezamenlijk boeren, op het gebied van... Uh, gezamenlijk inkopen bij boeren op het gebied van uh, goede communicatie... naar kinderen toe, naar ouderen toe. Ook op het gebied van uh, maaltijden verzorgen voor kinderen, ouderen, et cetera. Dus dit is werkelijk uh, ja, zeer bemoedigend. Wat ja. is een voorbeeld waarvan je denkt, oké, okay, ja, dit, dit, dit is een goed voorbeeld, dit, dit moet groter worden? Nou, er is een heel mooi stukje in amsterdam noord eiplein Daar wordt, dat is in, in een buurt, uh, ongeveer 50% wonen daar Turkse, Turkse Nederlanders en Marokkaanse Nederlanders. En dat heeft uh, ongeveer anderhalf hectare. En die Turkse en Marokkaanse Nederland, uh, Nederlanders samen met Nederlandse Nederlanders verzorgen daar de groentetuinen. Het grootste gedeelte van de opbrengst gaat naar het voedselbank waarbij de afnemers van de voedselbank ook voornamelijk Turkse en Marokkaanse Nederlanders zijn. Dat is een hele, vorm, een hele mooie vorm van, uh, van integratie. En dus de Turkse en de Marokkaanse vrouwen met name worden zo uit huis getrokken, zeg maar, en krijgen, komen zo in contact met anderen. En dat, ik denk dat dat, dus dat krijg je weer opnieuw. Voedsel is een integratievorm, een vorm van sociale integratie. En ja, dat is denk ik heel belangrijk. Ik vind het een heel mooi voorbeeld. Ik hoop dat het ook veel meer, uh, uh, ja, uitstraling zal krijgen. Ja. Um, nou, het weekend staat voor de deur. Een, uh, een moment lijkt mij om uitgebreid te koken. Ja. Wat ga jij uh, morgen maken? Nou, Ik vind heel lekker. Een pad een, uh, Egyptisch gerecht. Koshari heet dat. Dat is uh, wat boter in een pan. Dan daar goede vermicelli in doen. Zo'n 100 gram. Dat, even, dat bruin laten worden. Dan daar rijst in doen. Ongeveer 250 gram. Het gaat nu over vier personen. Okay, ik weet het recept omdat ik het natuurlijk al gezien heb. Uh, uh, want ik heb al een inkopen gedaan vanmorgen. Um, en dan um, als die rijst gewoon goed uh, met boter uh, gedingest is. Uh, doe je daar uh, wat kippenbouillon in. Half een halve liter of zoiets. Je doet nog wat kaneel bij. Wat nootmuskaat. Je kunt er een kaneel dingetje in doen. Zo'n zo staafje. Ja, dat laat je dan goed gaar worden. Je doet er daarna nog het laatste... Vijf minuten nog wat bonen mee. En dan heb je een heel mooi gerecht. En dan kan je nog wat groenten... Uh, roosteren in de oven. Bijvoorbeeld wortelen of zoiets dergelijks. Of uh, ja. aanbod van wortelen is nu heel goed. Broccoli kan je ook doen. Je kunt ook wat uh, erbij roosteren. Het is een heel simpel gerecht maar het is heel lekker. Ik heb al gegeten maar ik begin alweer een beetje <laughs> speeksel aan te maken. Het is duidelijk uh, na uh, dit boek over voedselethiek uh, moet er een uh, ethisch kookboek uh, geschreven worden Dat door Dat zou uh, ik wel heel leuk zijn. Ja. Michiel Kortels, mag ik je bedanken voor je komst naar de studio. En uh, als u nieuwsgierig bent geworden zijn boek Goed Eten Filosofie van de Voeding en Land ligt nu in de winkels. En wij gaan door met muziek. De Engelse singer-songwriter Fanny Lilly is momenteel in Nederland voor een aantal optredens en als voorproefje draaien wij namelijk dit nummer for a while. was dat van Fenne Lilly. Nooit meer slapen. In onze nieuwe podcastserie Podiumbeest... onderzoeken we hoe het is om een podiumbeest te zijn. En wat de kick is van het leven in de spotlights. En ook de keerzijdes laten wij niet onbesproken. Met acteurs, comedians en muzikanten gaan wij ze eens even goed doorlichten. En vandaag hebben we het over podiumangst. Een onderwerp waar veel acteurs liever niet over praten. De podiumlichten gaan aan. Een zaal vol met publiek, recensenten en verwachtingen wacht op je. Acteurs, cabaretiers en muzikanten zijn het gewend om midden in de spotlights te staan. Maar eigenlijk is het een raar beroep: bekeken worden door al die mensen die ergens op hopen, iets van je vinden, die je een beetje denken te kennen. In de podcastserie Podiumbeesten zoom ik in op de mensen op het podium. Hoe is het om daar te staan? In dit eerste deel praat ik met acteurs over die knikkende knieën, zwetende holtes en angst voor blackouts die je hebt voordat je op moet. Over podiumangst dus. Met actrice Annick Vijver. Oh, jij gaat vallen. Je valt zo meteen. Kijk uit dat je niet valt, hoor. je valt vast. Regisseur en acteur Gerard-Jan Reinders. Heel lang heb ik alleen maar het toneel gespeeld met de beta-blokkers. Actrice Karin Krutsen de duivel die je toespreekt. Je kunt het niet, je haalt het niet. Het is niks wat je doet. En psychiater Esther van Venema. Je moet een beetje uh, in een opgefokte staat zijn... om iets te doen op een podium. Alleen als dat uh, te ver doorschiet... dan uh, heb je niet meer de voordelen daarvan... maar dan ga je vooral de nadelen daarvan ervaren. Ik ga eerst eens kijken hoe het gesteld is met die podiumangst... zo vlak voor een voorstelling. Karine Krutzen speelt in de voorstelling Wijn over een wijnavondje dat uit de hand loopt. Vlak voordat de acteurs het podium opgaan, mag ik meekijken in de coulissen. Ik ontmoet Porgy Fransen en Evert van der Meulen. Ik moet eigenlijk wel zo naar het toneel, want we moeten gaan, uh, geluid gaan inhangen om de, om de soundcheck te doen. Het is nog een half uurtje of zo, denk ik? Ja, over een kwartier gaat de zalen lopen en dan moet iedereen altijd uh, gesoundcheckt hebben. Hoe, zijn, hoe beleef je altijd die laatste minuten voor zo'n uh, voorstelling? Zit er nog enige spanning of ben je helemaal relaxed? Nee, ik vind dat jammer, want ik ben altijd met andere leuke dingen bezig in de kleedkamer. En dan, ja, dan moet ik om kwart over acht op. Het is niet anders. Even kijken, zijn we er hier? Ja. Toneel rechts. Oh ja. oh ja, dit zijn de nee, coulissen. Oh, dat is altijd wel een klein beetje spanning of zo, maar dat, dat mag geen naam hebben. Uh, ja? Ik sta hier klaar om ingehangen te worden. Ja? Ja, ik ben hier, zeg ik toch. Oh, andere kant. Lieve vrienden, mag ik even jullie aandacht nu ik nog kan speechen? Want ik zie al heel wat lege flesjes om me heen staan. Nu het nog niet met dubbele tong dubbele agenda Grappig, want, want net voordat jij kwam hadden we in de, in de uh, artiest voor jij hadden we, hadden we het over nervositeit. Daar had jij namelijk vragen over gesteld. Dus toen vroeg ik aan Karin, heb jij dat dan, die nervositeit? Ik heb daar zelf een me niet eigenlijk nauwelijks last van. En toen zei ze: ja, het hangt natuurlijk vanaf wat, wat je draagt in een stuk. Maar heb je normaal gesproken als uh, groep acteurs, heb je het er nooit over of mensen nerveus zijn of er veel spanning op zit? Nee, eigenlijk niet zo. Het is best interessant eigenlijk. Ik kan wel iets vertellen over. over, over ik heb mijn eigen nerveusiteitsverhaal. Daar heb ik een heel goed beeld van. Want dat is, op een gegeven moment kwam ik natuurlijk in het toneel, een beetje peronkelijk, en toen was een van de, van de moeilijkste momenten... was dat ik dus mijn monoloog liet zien... die ik deed om aangenomen te worden op toneelschool. Toen ging ik eten bij vrienden. Ik zei, ja, ik ga nog een monoloog doen... want ik wil even kijken wat jullie ervan vinden. En toen ja. was ik te eten. En toen werd ik werd steeds zenuwachtig. Ik dacht, voor mijn vrienden ga ik opeens een monoloog doen. Dat, ik ben nog nooit zo nerveus geweest bij dat etentje. Oh ja? Maar wat, hoe kan dat dan? Nou ja, omdat daar... Daar was voor mij echt de kanteling van waarheid en iets doen alsof. Was, was, was nergens zo groot als dat. Want met mijn vrienden praat ik gewoon mee. En opeens moest ik dus in, in dat spel. Moest ik. Dus ik dacht, oh, vergeet het maar. Nee, nee, je gaat nog wat doen. Een beetje old. En Toen moest ik. Nou, voor mij was dat bijvoorbeeld een ervaring nog wel meer. Maar dat was de allereerste keer dat ik dus iets overwon in een in, in Ja, ben ik. Dames en heren, welkom bij Wij. Wij zouden u willen vragen uw telefoon uit te zetten. Dank u wel. Psychiater Esther van Venema is oprichter van de Muziekpolie in Leiden... waar ze artiesten helpt die last hebben van podiumangst. De acteurs die er weinig over praten, dat verbaast haar niet. Het onderwerp is nog vaak een taboe. Het taboe op psychische klachten is in Nederland sowieso nog belachelijk groot, vind ik. En zeker in de wereld van de podiumkunstenaars is er een heel groot taboe, dus ook op podiumangst. Um, ik zie het, uh, of ik, ik denk dat het gewoon een mentale blessure is. Net als je stembanden of je elleboog of je knieën geblesseerd kan raken. Alleen de. Onder, ten onrechte wordt het vaak toch gekoppeld aan uh, nou, hoe goed je bent. Daar heeft het werkelijk niets mee te maken, want de groten der aarde, die lijden eronder. Um, maar ook wordt het gezien als een teken van zwakte. Um, dus als dat taboe wat naar beneden kan, dan zou ik daar wel heel blij mee zijn. Annieke Pfeiffer is regelmatig te zien in het tv-programma De Vloer op. En ze speelt nu, na 13 jaar trouwe dienst, haar afscheidsvoorstelling bij het Nationale Theater. Ze herkent het wel dat er onder collega's weinig wordt gepraat over podiumangst. Ja, zo een beetje overzeenachtig. Oh, oh, je merkt het dan, iedereen, dat er een soort spanning hangt. Nee, maar meer dan benoemen van die spanning eventjes snel en dan weer verder gaan. Nog even een tekst doen. Oh, wat ik nog wilde zeggen. Uh, moeten dat en dat en zo en zo. En, uh, ja, ja, goed, goed, oké. Okay. Veel plezier, ja, ja. Zo, so dat... Nee, we zitten niet allemaal met uh, kort gebeten nagels uh, zwetend elkaar op te jutten. Dat niet, nee. Karin Krutsen speelde koningin Beatrix in de gelijknamige tv-serie. En afgelopen najaar stond ze op de planken als eurocommissaris Nelly Kroes. Ja, mevrouw Kroes, zag ik u nee schudden toen hij in beeld verscheen? Nu toet ze dus langs de theaters met de voorstelling Wijn Bij haar begon de angst om op het podium te staan als puber Toen ze zich heel erg bewust werd van zichzelf Ik kon goed zingen, mensen vonden dat ik een mooie stem had En dan zong ik een liedje voor de klas en dan merkte ik dat ik daar volle aandacht voor kreeg En dat mensen dat mooi vonden En dat ik dat op een of andere manier prettig vond Toen had ik ook totaal nog geen angst om, om dat te doen en eerst na de middelbare school durfde ik het eigenlijk niet. Want tegen die tijd kwam wel weer de angst opzetten. Wat met veel dingen gebeurt, denk ik, in de puberteit. Dat je opeens een soort obstakel voor jezelf ziet. Omdat je denkt, ja, maar als ik dat doe, moet ik het ook wel heel goed doen. En kan ik dat wel en durf ik dat wel? En, uh... Dus toen ben ik eerst psychologie gaan studeren. Om na een half jaar te concluderen dat ik dat echt niet moest doen. En dat ik toch echt naar de toneelschool wilde. En toen jij als 23-jarige jonge vrouw van de toneelschool afkwam... was je dan toegerust om het echte toneelleven in te gaan? Uh, nee, dat denk ik niet. Want toen kwam, dan kom je dus naar de echte wereld. Toen kwam ik in Amsterdam terecht. En toen ging het eigenlijk al vrij snel niet goed met mij persoonlijk. Ik deed door een aantal dingen uit mijn jeugd. Maar daar gaat het nu niet over. Maar ook door de lat die ik voor mezelf op een, bepaald, op een bepaalde hoogte legde... Ook wat het spelen betrof. En toen dacht ik, ja, nu moet ik de praktijk in... dus nu moet ik van mezelf van alles doen. Ik moet én goed zijn, maar ik moet ook op iedereen af durven stappen... en zeggen, uh, ik ben Karin en um, ik kan dit en dit. En dan kwam ik in de smoes aan, wat het theatercafé was. En dan zag ik al die mensen en dacht ik, oh, dat wil ik helemaal niet. Ik wil helemaal niet naar casting directors stappen. En ik vind het eigenlijk verschrikkelijk... Dus toen um, mijn hele wereldbeeld kelderde eigenlijk op dat moment. Toen werd ik heel erg ziek. Ik, uh, nou ja, toen noemden we het overspannen. Nu noem je het. Ik, ik was gewoon depressief. Ik ben echt vier jaar lang behoorlijk ziek geweest. Um, en in die periode, vlak na school, zat ik bij het Publiek Theater Wat nu toen nog op Amsterdam is. En daar ging het eigenlijk helemaal niet goed met me. Daar was ik, ik bleef dat wel doen want ik wilde eigenlijk ophouden daar, ik voelde me zo slecht. En mijn huisarts, die heel goed was... daar ging ik mee praten toen, wekelijks... die zei, als je nu ophoudt... dan voelt dat voor jou als falen. Dan heb je meteen, na je opleiding, heb je iets opgegeven. Je redt het zo, zoals je het nu doet. Je voelt je doodongelukkig, maar je weet, de periode duurt zo lang... en jij gaat het redden. Want hij zei, de kracht waarmee je nu ongelukkig bent, wat ik zie is dezelfde kracht die jou er ook weer uit gaat halen. En die opmerking heeft ontzettend veel voor mij betekend. En hij heeft wel gelijk gehad. Niet, niet dat het meteen over was, maar ik heb het wel doorstaan... dat was heel belangrijk voor me. Voor Annick Pfeiffer is het allerspannendst live improviseren. Zoals ze dat doet in het televisieprogramma De Vloerop. Ik schaam me zo! Waarom? De gordijnen zijn dicht. Ik schaam me zo verschrikkelijk, ik schaam me zo. Ik kan er niks aan doen. Daar ben ik nog was ik twee weken voor. Ik heb voordeel oh. zenuwachtig voor, terwijl je niks kan voorbereiden. En dan zag ik dacht zelf: heb ik niks gegeten. Toen was ik echt. Dat was echt niet gezond. Terwijl. Ja, misschien omdat je niet weet wat je moet verwachten. En denkt: oh, ik klap dicht, ik heb dit nog nooit gedaan. Je hebt wel eens een liedje gezongen van Daniel Lohuus. Oh, dat vond ik ook verschrikkelijk eng. Verschrikkelijk eng. Dat is waar, die was ik vergeten. Oh, dat vond ik ook heel erg eng, ja. Ja, ja. Maar toch ook gedaan, omdat je niet af wil gaan, denk Je ja. Maar dit was wel een heel passende tekst. Uh, hoe heet het nummer ook alweer? Angst is maar Angst is altijd. Wees maar niet benauwd, we zien al wel hoe het gaat. Angst is maar verheven en speed is vuur. Het is ook zo presteren on the spot, weet je wel? Dat je nu, moet het, nu is het. Want iedereen zit en jij gaat het nu doen, bam. Terwijl je niks hebt voorbereid. Dan denk ik, ja, jij gaat het nu doen, misschien komt er wel niks. En dan gaan mensen zeggen, ja, uh, wat is het nou? Uh, waar blijft het? En dat je, dan niets kan, dat je dan niks kan, dat zou ik zo'n demoskee vinden of zo. Zo'n zo uh, zo afgang. Uh, dus dat is het, denk ik, dat je onvoorbereid uh, op, op het moment zelf moet presteren, ja. Ik vond ook dat je daar niet, daarin niet mocht, mocht uh, afgaan of zo. Ik ben toch ook een beetje een streber. Ik denk, ja, moet ik, dat moet ik ook kunnen. Ik ben doodsbenoot voor alles, want ge voorbespiekt. Is... Gerard Jan Reinders is regisseur en acteur. Zijn cv is langer dan deze podcast. Hij was jarenlang artistiek leider van toneelgroep Amsterdam. De laatste 18 jaar is hij freelance regisseur. Hij kent de spanning voor een voorstelling, dus als regisseur en als acteur. Ik ben altijd voor iedere première zenuwachtig, maar... Uh... Lang niet zo erg als wanneer ik uh, zelf moet spelen. Dat is een huil. Dus ik heb heel lang heb ik, uh, alleen maar het uh, toneel gespeeld. De eerste misschien tien, vijftien voorstellingen steeds. Met uh, beta-blokkers. Dus gewoon pillen. Die zijn ooit zijn uitgevonden voor muzici. Violisten die zich niet kunnen permitteren om ja, te trillen. Want dan spelen ze meteen vals. Maar dat helpt ook voor acteurs en... Uh, dat nou, er zijn veel acteurs die uh, in ieder geval voor zo'n première... of de eerste paar voorstellingen beta-blokkers uh, slikken. Gerard Jan Reinders praat wel over zijn plankenkoorts. Hij vindt het belangrijk om het bespreekbaar te maken. En hij merkt dat collega's zich dan ook blootgeven. Steeds meer. Dat was natuurlijk een taboe. Maar ik ben er zelf over begonnen en... Uh, en andere mensen die durven dan te zeggen... Van, ja, nee, dat doe ik ook. en, en nou, Dan wissel je uit, hoe lang doe je dat? En, en, en, ik, neem, ja, ik neem een half of ik neem een hele dag. Zo. Zo, zoals je het over antidepressiva hebt, denk ik. Wordt het gezien als, uh, als een, een zwakte? Nou, misschien, maar waarom? Het is gewoon uh, onzin. Het uh, dit, dit, dit hoort er dit hoort, wat, wat mij betreft bij. En als je er geen last van hebt... dat is hartstikke mooi meegenomen. Maar als je er wel last van hebt... dan is dat alleen maar sneu en uh, onhandig... En dat, dan moet je dat gaan praten met collega's... of met, met uh, desnoodse therapeuten. Of hoe ga je er mee om en hoe kom je er vanaf? Dat soort gesprekken voert psychiater Esther van Venema dagelijks. Podiumangst komt meer voor dan je misschien zou denken, zegt zij. De cijfers zijn lastig te geven over podiumangst... omdat het onderzoek uh, qua methodologie niet heel sterk is. Die cijfers die lopen enorm uiteen, van 15 tot 70 procent. Ik denk als je als vuistregel neemt dat 1 op de 3 er toch fluctuerend... dus afhankelijk van de fase in het leven en in de carrière... 1 op de 3 er toch behoorlijk last van kan hebben. Wat is het eigenlijk, podiumangst? Podiumangst is een uh, mentale blessure die uh, elke podiumkunstenaar kan treffen. En in de loop van de tien jaar dat ik hier nu de muziekpoli heb in Leiden... Uh, aan het ziekenhuis, muziekpoli in het LUMC in Leiden... Um, ben ik er steeds meer achter gekomen dat het eigenlijk een symptoom is vaak... van een onderliggend psychiatrisch probleem. En dan kan je denken aan uh, podiumangst als symptoom van een depressie... Um, en dan is het natuurlijk uh, buitengewoon angstaanjagend om op een podium te moeten staan. Um, en een andere categorie zijn uh, natuurlijk de angststoornissen. Mensen die uh, nou, al angstig zijn sinds hun jeugd. Die bijvoorbeeld op de middelbare school het heel eng vonden om een spreekbeurt te houden. Um, en dan kan je natuurlijk afvragen van waarom gaan die mensen dan op een podium staan? Hadden ze dan iets anders kunnen doen? En dat staat er los van. Want het willen optreden, het willen laten zien uh, en communiceren door middel van optreden op een podium. Dat is iets wat staat van de eventuele blessure die wij podiumangst noemen. En daarna, daarnaast is er ook nog de categorie uh, die ik wat ingewikkelder vind. En dat zijn mensen die zo ongelooflijk opgevoed zijn... met de nadruk op presteren... Uh, dat ze toch vaak hele narcistische persoonlijkheidstrekken hebben ontwikkeld. Waardoor ze ontzettend kwetsbaar worden voor falen, voor krenking. Maar wat is het dan, die podiumangst? Wat voel je als je daar staat? Trillen. Uh, letterlijk, uh, niet, niet stil, ja. nauwelijks op mijn benen kunnen blijven staan. En ik heb ooit eens een stuk gespeeld, ook in de Schouwburg. Uh, beeldbeschrijving van Heiner Müller, waarin ik uh, nou, een uur ongeveer moest staan... voor een enorm grote schilderij. En dan mensen op de eerste rij die, die, die zien dan dat, je, dat mijn benen <laughs> wiebelen, <laughs> trillen... Het rare is, dat is wel in de, in de loop der tijd gekomen in het begin. Dus toen ik ging spelen, toen ik nog op de regieopleiding zat, was er niks aan de hand. Ik ging, wist, wist ik veel, ik ging gewoon op, ik deed alles. Maar heel langzaam, als je, denk ik dat je meer bewust bent van wat, wat de gevaren zijn en wat er allemaal mis kan gaan. is dat is die, Het is net zoiets als met hoogtevrees, dat wordt ook steeds erger. En dat is met plankenkoorts ook. Hoewel de laatste tijd dat ik, de laatste twee keer dat ik gespeeld heb, heb ik het. Uh, zonder pillen gedaan. En dat lukte. En was dat een overwinning? Ja, dat is, dat is best wel belangrijk. Iedere keer als je aan begint, denk je... oh, ik hoop dat ik, dat ik er doorheen kom. Annie Pfeiffer voelt de meeste spanning... vlak voor een première. Ik, ik verheug me niet het meest op de première. Ik vind het altijd een beetje... gespannen. Ja, daarvoor is het gewoon toch wel... kortademig pijn in je buik. Uh, veel de heen moesten. Uh, uh, koud. Ik was altijd heel koud... Heel veel grapen, dat soort dingen. Gewoon echt allemaal vlucht, vluchtmechanismes die zich in werking zetten. droog mond. Uh, ja, nou, dat soort dingen. En... Heel, on heel onhandige dingen als je wilt toneel spelen, zeg maar. Dan moet je ontspannen zijn en open. En... Maar meestal, inderdaad, als je dan helemaal op bent... dan heb je dat wel weg. En, uh, dan heb ik ook wel zin. Ik heb vaak, wel vaak zin om te gaan spelen... En de kunst is wel om dan zonder een derde oog te spelen. En, en uh, ja, dat lukt, niet, dat lukt niet altijd. Wel steeds beter. Trouwens, hè? Want je bent je dan constant heel erg uh, bewust van jezelf? Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, eigenlijk wel. En ik probeer ook altijd... Ik ga ik altijd mezelf zo, dat stemmetje in mijn hoofd... dat zegt, je weet je tekst niet meer. Je weet je tekst niet meer. Alsof het daarom gaat alleen maar. Maar nou ja, goed, weet je. Oh, jij gaat vallen. Je valt zo meteen. Kijk uit dat je niet valt, hoor, je valt vast. Nou ja, zo dat. Gebeurt dat wel eens? Het is nog niet gebeurd, nee. Karin Krutzen merkt dat het publiek ineens haar vijand kan worden. Iets wat totaal onverwacht kan gebeuren. Je kunt, je kunt het publiek soms op een dag... en dat wil helemaal niet zeggen dat dat altijd tijdens een première moet zijn. Dat kan ook ergens in uh, delft zijn of zo. Dat het publiek een monster wordt. Je, je kijkt in dat gat... En dan kun je opeens het gevoel krijgen... dat heeft meestal met hoe je jezelf voelt te maken op dat moment... dat je denkt, oh, ze haten me, ze vinden me gruwelijk. Ze, wat doe ik ook, wat sta ik je te doen? En dan heb je dus allemaal gedachten... die niets te maken hebben met wat je staat te spelen. Ik kan niks, ik ben niet goed, mensen haten me. Een soort destructieve kracht is dat dan. En ik ga falen, ik ga het niet redden. Het duivel die je toespreekt. Je kunt het niet, je haalt het niet. Het is niks wat je doet. Uh, heel negatief dan. En het rare is dat meestal als zoiets gebeurt... die tekst gewoon doorgaat en je gewoon blijft spelen... maar ondertussen denk je... er gaat eigenlijk iets gruwelijks gebeuren. Dat is een soort doodsangst. Terwijl je weet als je rationeel bent... ik ga niet dood van toneel spelen... Ik bedoel, ook al vindt iedereen je gruwelijk, je valt niet dood neer. Maar toch voelt het als, alsof er een geweer op je gericht is. En alsof je. Uh, ja, alsof je iets moet, want anders, want anders verlies je het. Als het zoveel spanning kan opleveren, dat toneelspelen. dan vraag je je toch af: waarom doe je het jezelf aan? Voor Aniek Vijver geldt dat ze als kind al wist dat het het mooiste beroep ter wereld is. Nou, op een podium willen staan, dat wilde ik al heel vroeg. Echt als kleuter, denk ik al. Dat ik hoopte dat ik. Um... We hadden dan gedichten op school. En dan hoopte ik dat, uh, dat uh, mijn juf. lag ik s'avonds in bed. en hoopte ik dat mijn juf de volgende dag zou zeggen: Aniek, jij mag uh, vandaag het gedicht over januari voordragen. Ja, dus ik, ik droomde echt al als kleuter in mijn bed over uh, een podium. Ja, eigenlijk wel heel vroeg. Ik zie het nu ook bij mijn jongste zoon wel. Die heeft dat ook zo. Dingen willen vertellen. Het gevoel dat je krijgt als je op een podium staat. Live in een zaal vol mensen. Dat is magisch voor Karin Krutsen. Het is natuurlijk een heel ijdel beroep ook. Je gaat op een podium staan en je denkt... ik ben het waard dat er naar mij gekeken wordt... Dat is een heel. Blijkbaar, jullie moeten naar mij kijken, hè, als ik het even zwart-wit zeg. Dus je vindt dat je iets kunt ook. En je voelt dat je iets kunt. Uh, tenminste, ik voel dat ik daar iets kan. En dat ik, uh, het is ook een machtig gevoel. Uh, dus het geeft me iets. Het geeft me toch een voldoening of erkenning. Of... Dus de ervaring van. Van live in zo'n zaal iets doen en uh, daar iets voor brengen voor mensen. Dat is toch ook wel, vind ik toch ook iets heel moois. Het is ook te hanteren nu. Ik weet ook niet dat als het altijd zo gebleven was als 15 jaar geleden. Dat ik dan, uh, of ik dat dan zou blijven doen. Dat weet ik niet. Ik ben wel blij dat ik iets, iets relaxter onder ben geworden. Dat gevoel van macht dat je krijgt op het podium. Dat herkent Gerard Jan Reinders wel. Je moet een zaal stil zien te krijgen. Of je moet een zaal aan het lachen zien te krijgen. Of je moet een zaal aan het huilen zien te krijgen. En als dat lukt, als die zaal doet wat jij wil... dat, dat is heel bevredigend. Dat is, daarvoor doe je het eigenlijk. Dat heeft, denk ik, al heel primitief te maken met macht. Zo simpel en zo kinderachtig misschien. Dan komt ook het moment dat, je, dat die plankenkort weg is. Dan hè, hè, zie wel, ik, euh, ik, heb ze in, euh, ik heb ze in mijn macht. Ik kan ze kneden en ze doen wat ik wil. En, euh, dan, is, dan zijn ook die zenuwen weg. Dat, als dat gebeurt, dan dat is dat natuurlijk nog leuker. Ja, en dat was het einde van de podcast... En dan vertel ik nog iets over maandag... Dat was trouwens deel 1 en er komt nog een deel 2 met comedians. Dat hoort u op 18 mei en dat was een podcast van Inge Schure. En dan vertel ik nu iets over maandag. Want dan praat Pieter van der Wielen met acteur Bert Luppes. En in 2003 en in 2009 ontving hij de Louis door de prijs voor beste mannelijke hoofdrol. Sinds Luppes verbonden is aan het NT Gent... speelde hij onder andere Platonov, Vals en Cyrano. En nu volgt een hoofdrol in Minuet. Naar de gelijknamige roman van de Vlaamse schrijver Louis Balbo... uit 1955... Dan onder meer maandag. En straks kunt u luisteren naar de nacht van de radio van BNN-Vara... met Malou Holshuizen. Ik wens u een goede nacht toe. Tot nooit meer slapen. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.